Het is vijf uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In de staatsliedenbuurt in Amsterdam zijn twee mensen neergeschoten door onbekende daders. Ze zaten in een terreinwagen die gisteravond door de schutters, door de daders, achterna werd gezeten en onder vuur werd genomen. Toen de inzittenden van de terreinwagen met buitenlandse kenteken uitstapten, werden ze beschoten. Een van hen kwam om, de andere ligt zwaargewond in het ziekenhuis.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 In het zuiden van Jemen zijn drie Al-Qaeda-militanten gedood. hoogstwaarschijnlijk door een Amerikaans onbemand vliegtuigje. Het zou de vierde aanval met een drone zijn in een week. De militanten reden in een auto toen ze onder vuur werden genomen. De Verenigde Staten zouden dit jaar al 41 luchtaanvallen met drones hebben uitgevoerd op het Arabisch schiereiland, Vooral in Jemen.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 BNN, BNN, start! Um. Uh, je luistert naar Start op Radio 1. Het is 2 uh, minuten over 5 op uh, 30 december, bijna het einde van het jaar. Uh, Luc is vrij. Hij twittert gisteravond. Ik heb de Hobbit gezien in de bios. Ik vond hem vet en ik ben niet eens een enorme Lord of the Rings fan, dus dat is een aanrader. Uh, dus ja, hij is vrij en hij uh, vermaakt zich prima zo te zien. Uh, toen dit programma ooit begon, toen zat ik zelf bij BNN University... dat is de interne radioopleiding van BNN... waar je alles leert over het vak radio maken... van voor tot achter de schermen, op Radio 1, op 3FM... Uh, je gaat het land in om verslaggeving te doen... en een onderdeel daarvan is dat je als uh, onderdeel van BNN University... ook meewerkt om dit programma te maken um, met Luc Kink. En daarom is het ook wel weer grappig dat ik hier nu zit... want uh, vanochtend wil ik het graag hebben over BNN University onder andere... En ik blik met de lichting van nu terug op hun radiojaar en hun ervaringen met BNN University. Wat hun mooiste reportage tot nu toe is, hun mooiste momenten. En ook heb ik de vijf mooiste en leukste ontroerendste radiofragmenten van Nederland op een rijtje gezet van afgelopen jaar. Dus ja, dat is ook weer een inspiratie voor ons als beginnend radiomakers. Uh, ja, waarom doe ik dat? Omdat het het einde van het jaar is, maar ook omdat de inschrijving wagenwijd open staat. Op BNNUniversity.nl, daar kun je je aanmelden. Dan zit je misschien ooit ook wel hier. En dat deed ook Frank, die ja. net natuurlijk uh, het programma heeft gepresenteerd. En uh, Frank, weet jij nog hoe jij dat hebt ervaren toen jij begon uh, bij BNN University? Ja, het was heel spannend. Ik was net 19, denk ik, twee weken of zo. En uh, ik had via een tv-commercial liepen er toen, had ik me aangemeld. En ineens door die selectierondes, want die zijn er dan, kwam ik bij BNN. En ik vond het zo vet. En toen heb ik heel hard gewerkt en heel veel lol gemaakt. En vooral... Uh, mijn ogen uitgekeken. En vijf jaar later zit ik dan hier. Ik wou net zeggen, het is al lang geleden, vijf ja, jaar. Ja. Kun je in het heel kort een beetje vertellen hoe dat traject is gegaan? Hoe je hier dan uiteindelijk terecht bent gekomen? Nou ja, eerst een jaar lang dus BNN University. Het duurde toen nog een jaar, nu nog maar een half jaar. Heel veel meegelopen, ingevallen en daarna gewoon echt overal ja op zeggen. Dat is echt, dus alle klusjes als er iemand wegviel, dat doen en dat doen. Programma's blijven maken op BN.fm onder andere. En uh, ja, uiteindelijk uh, zit ik dus hier nu. Ja, te gek. Daar ben ik heel blij mee. Ja, en uh, nou kom je door BNN University kom je in de media terecht, ja. bij de radio dan. En je komt op heel veel evenementen en uh, nou ja, je werkt ook bij Dutch Live, Daar kom je ook heel veel artiesten tegen. En ja, BN'ers zijn nou, misschien niet altijd een voorbeeld, maar ik denk wel dat veel mensen zouden denken van... hoe oh, zou het zijn om een dagje diegene te zijn of misschien zou ik iets op die willen lijken. Ja. Welke BN'er is nou voor jou iemand waarvan je denkt... nou. Die zou ik wel, daar zou ik wel mee willen ruilen of misschien al is het maar voor één keertje. Ja, nou ja, dan zit ik toch, ik ging er even over nadenken, uh, want toen je zei wat het onderwerp was van je uitzending. En toen dacht ik van ja, iets wat ik nooit zou, zou ik word dat nooit, ik zou heel graag Klaas-Jan Huntelaar willen zijn. <lacht> Voetballer bij, ja. bij uh, HSV in Hamburg in, uh, in Duitsland. Omdat ik gewoon, ik kan wel een beetje voetballen, ik doe het ja, op zaterdag, ook, ja. maar ik kan lang, bij lange na niet profvoetballer worden. En het lijkt me gewoon heerlijk om zo binnen te komen lopen. Vanuit de catacombe. zo het stadion in. En dan 40.000 man voor je klappen. En dan dat je dan een bal krijgt voor het doen dat je hem erin schiet. En dat je van, oh, het lijkt me, ik word nooit profvoetballer. Dus dan, daarom lijkt het me echt te gek. En dan klaas Huntelaar heeft bij Ajax gevoetbald. Ik ben voor Ajax. En ik vind het gewoon een mooie gast ook. Dus klaas Huntelaar. En waarom heb je dan niet uh, je hele leven, zeg maar, elke minuut die je had besteed aan trainen voor ja. het voetbal? Of dacht je gewoon van, ja, de talent. Nee, nee. ik ben heel lang gekiept vroeger. En dat vond ik heel leuk, maar nee, dat ging niks worden. Ik dacht van, ik, ik, ik doe het ook, mijn, ik heb geen discipline voor voetbal. Ik ga gewoon ernaartoe omdat ik het heel erg leuk vind. En daarna ga ik weer biertjes drinken en zo. Maar ja, als ik, als ik dan mag kiezen, dan zou ik echt heel graag een profvoetballer willen zijn. En dan ook nog in de spits, want daar sta ik nu ook. En dan een klaas van Huntelaar. Maar dan mag je niet zoveel biertjes drinken, hè? Uh, nee, nee, nee, dan heb je veel discipline. Maar het is nu winterstop, dus nu mag ik me helemaal ja, volgieten, dat... als het ware. En als je hem nou, stel je wordt morgen wakker en je bent dus klaas Huntelaar... wat zou je die dag dan gaan doen? Hoe nou, zou je die besteden? voetbalschoenen aantrekken en gaan uh, voetballen. Overal waar het kan. Eerst op straat. En dan hoog houden en zo op het Leidsplein. heb je altijd zo'n mannetje zitten ook die hoog houdt. <laughs> en, dan, uh, en dan zou ik met ja, iedereen gaan voetballen. En dan zou ik, handtekeningen uitdelen of zo. Ja, en wat Filemon dus vertelde aan het begin van mijn programma. Hij zei van, ik vroeg, wat ga je doen met oud en nieuw? zei hij, ja, ja, weet ik niet. Hij zei, ja, maar dat is het voordeel van dat ik een BN'er ben. Want Filemon Wesselink, ja. bnr prestator is natuurlijk ook wel een BN'er. Hij zei, ja, ik ga gewoon naar een feest en dus ik hoef nooit in de rij te staan. <laughs> ja, dat is een heel. Hij zei van, ik ben helemaal niet zo ervan, maar dat is dan echt een voordeel. Dus misschien doe ik het ook wel als Klaas-Jan Huntelaar. Ja. ga ik naar een grote club waar een hele lange rij staat. En dan uh, kom ik met mijn bal al heel... hooghoudend. Hoi, ik ben Klaas-Jan. Ja. Ik denk wel dat je op YouTube komt te staan hoor, als je op het Leidseplein uh, als klaasje om hun bal hebt En gaat. jij? Mag ik vragen wie jij wil zijn? Uh, ja, ondertussen, als je, nou, als je luistert, denk er ook even over na. En bel naar 0800 1121 als je weet, nou, die BN'er, daar zou ik echt heel graag een keer mee willen ruilen. Of die zou ik willen zijn. Ja, mijn favoriete BN'er <laughs> is uh, Chantal Jansen. Oh, daar lijkt je ook een beetje op. Nou, ja. dus ja. mocht ik willen... Maar um, ja, en ik vind haar uh, namelijk heel erg grappig. Want zij is natuurlijk het hele nette meisje... en uh, de ideale schoondochter en uh, het musical-tutje uh, eigenlijk. En ze doet alles perfect en ze is er heel goed in. Maar uh, zij is ook nog eens heel grappig en heel scherp. Maar wel een beetje... Terwijl je het niet verwacht. Nee, ik vind haar wel een beetje naïef. Ze, ze giebelt altijd zo op de tv. Uh... Ja, maar dat is, haar, dat is haar rol natuurlijk. En uh, nou ja, één keer heeft ze tijdens het televisiering uh, gala. Uh, natuurlijk die hele bekende opmerking gemaakt was in 2008. Toen uh, zong Fatima Moreira de Melo, die eigenlijk normaal Mahokiet, oh, ja. maar opeens dacht dat ze ook kon zingen, een liedje. Um, ja, nou ja, oordeel zelf maar hoe het klinkt. En uh, Chantal Jansen maakt haar in één zinnetje met de grond gelijk. Hier is de gouden Fatima Moreira de Melo, met haar ode aan de topsport. Er is een tijd voor ons. Er is een plaats voor ons. Het kan zo hockey, hè? Die meid. Wie oh. zal dit jaar de Jeugdprijs de Gouden Stuiver uitreiken? Het is toch briljant. Ja, het is In echt. In één zin. Bam! Ja. En ze heeft er ook best wel veel kritiek op gehad volgens mij. Omdat mensen het gewoon totaal niet verwachten. Maar dat zou ik wel. Dat zou ik wel, ja, dat zou dat ik wel iets meer dat willen... En dat vernijdigen. Precies, dat, je, dat mensen het niet verwachten en dat je ineens Bam. Ja, zo heel hard terugpakt. Dus uh, nou ja. Misschien ooit dat ik dat uh, een beetje in me kan krijgen. Dat je zo'n opmerking uh, ja, of, als, ja, Als ik haar dan één dag zou zijn, dan zou ik denk ik iedereen uh, dissen. Gewoon met één zin, hup, weg. Ja, en dat je eerst uh, gewoon zegt, ja hoi, ja, ja, ik ben Chantal. Inderdaad een beetje dat naïeve. En ja. dat je mensen een beetje een vertrouwen wint En dan, uh, ja, op een grappige manier. Want het hoeft niet per se heel, nee, op, heel nee. pijnlijk te zijn. Maar gewoon, ja... Nou wie weet, misschien morgen ik hoop het. staan we in ieder geval allebei vooraan in de rij. Als klaasje de denk... Huntelaar en Chantal Janssen. Ja, dat denk ik ook. 0800 1121 is het telefoonnummer. Uh, bel als je ja, denkt van, nou die BN'er, die zou ik toch wel heel graag een keer willen zijn of daar zou ik mee willen ruilen. 0800 1121. Dit is Trigger Finger en I Follow Rivers. Morgan Freeman. Uh, zijn stem is fucking epic en uh, hij, hij is een onwijs goede acteur, een van mijn favorieten. Uh, en yeah, ja, Morgan Freeman. Zo'n lieve man is dat toch? Ik bedoel, die gast is fucking slim. Als ik complimenteus over jou moet zijn, zou ik eigenlijk jou willen zijn, omdat ik een opleiding doe. Wat eigenlijk een beetje richting jouw werk uh, nu is gericht, dus ik dacht nou ik ben zo vriendelijk om dat te zeggen. Uh, ik zou Beyoncé <laughs> wel willen zijn, nou omdat ze heel goed kan zingen. En Um, ja, het optreden lijkt me ook heel leuk. En ze acteert ook in films en ik wil ook graag actrice worden. Dus ja, ze is echt een voorbeeld voor me. Ja, welke bekende Nederlander zou jij misschien wel voor een dag willen zijn... of misschien wel voor de rest van je leven? Omdat je denkt van nou die moet echt zo'n bijzonder leven hebben. Dat wil ik ook wel meemaken. Of misschien omdat je gewoon heel erg benieuwd bent... hoe dat dan voelt als je ergens zoveel talent voor hebt... of als iedereen met je op de foto wil. En uh, ja, ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd... wat je dan zou doen als je diegene was. Uh, 0800-1121 is het telefoonnummer. En uh, Femia. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Jij, uh, jij wil gaan reizen, hè? Ja, heel graag. Ja. En, en dan het liefst uh, gratis. Ja en heel ver weg, en heel ver weg. Ja, je wil graag Floortje Dessing zijn, die ook bij BNN ja. werkt. Ja, klopt. En um, heb je wel eens een verre reis gemaakt? Ja, ik ben uh, twee keer ver weg geweest. Ik ben uh, twee jaar geleden ben ik naar Thailand geweest en ik ben uh, vorig jaar ben ik naar Cuba geweest. En um, wat vind je zo leuk aan het verre reizen? Um, ik vind het leuk dat we uh, ja, sowieso een ander klimaat. Dat je lekker in de winter je koffer pakt met alleen maar korte broeken en bikinis. Dat vind ik heel fijn. En uh, gewoon het zien van dingen die je normaal alleen op tv ziet. Dat je dat dan in het echt ziet en dat je er gewoon geweest bent. Ja, ja want het is niet altijd lekker weer hè, waar je naartoe gaat. Nee, dat is waar. Soms, nee. Ik heb hem ook wel eens op de koudste plek ter wereld uh, gezien. En het was echt geen, uh, geen feest. Maar wel nee, heel bijzonder, inderdaad. Ja, ja. Oké, okay, en je, je, je komt uit Nederland, je woont in Nederland. Ja. Wat, uh, wat voor cultuur spreek je nog meer aan, behalve dan waar je dus nu woont? Um, het lijkt me ook heel leuk om nog um, Amerika te zien. Gewoon zo overdreven en zo over de top... En zo, iedereen knuffelen en klappen als je ergens komt. Dat lijkt me ook nog wel heel erg leuk om dat te zien. En stel nou dat jij um, morgen wakker wordt en uh, ja, je, je zit ineens in het lichaam van Floortje Dessing. Mm -hmm. En je hebt ook haar baan, wat uh, zou je die dag dan gaan doen? Ik zou uh, denk ik uh, een reis gaan doen, maar volgens mij heeft die al een keer gedaan. Um, naar een van de afgelegen, meest afgelegen plekken ter wereld. Naar zo'n eiland waar bijna niemand komt en waar, uh, uh, en waar je dan alleen met je cameraploeg naartoe gaat. Mm. Dat lijkt me wel heel erg leuk, aan de andere kant van de wereld. En waarom uh, denk je dat uh, ja, jij uh, Femia bent en Floortje Dessing, Floortje Dessing? Wat is het verschil? Uh, nou het grote verschil is denk ik het heimwee. Dat ik drie weken, vind ik, lang zat. Drie, vier weken. En zij is volgens mij echt uh, zes, zeven maanden per jaar van huis. Dus ik denk dat dat het, uh, het allergrootste verschil is. Ja, volgens mij heeft ze niet eens meer een huis in Nederland. Omdat ze hier zo weinig is dat wanneer ze dan in Nederland is... dan logeert ze wel bij iemand of bij ja. familie. Ja. Maar dat is dus niks voor jou? Nee, dat zou ik echt niet... Uh, nee, ik krijg veel waarde aan mijn vrienden, mijn familie... Mijn vriend ook. Dus, uh... En waarom zou je haar wel kunnen zijn? Wat zijn jullie overeenkomsten? Nou ja, we zijn allebei uh, nieuwsgierig. We willen graag iets zien van de wereld. En wat zij volgens mij ook heel erg heeft... is dat ze graag inderdaad bijzondere dingen wil zien... waar niet veel mensen naar goed toe gaan. Dus inderdaad zo'n Antarctica... waar echt maar een aantal mensen per week op vakantie gaan. Daar wil zij heel graag naartoe. En dat heb ik ook wel. En je bent, jij bent onder andere in Thailand geweest, zei je, wat, wat, ja. wat was dan bijvoorbeeld zo'n plekje waar je bent geweest waar eigenlijk, uh, ja, die niet uh, elke Lonely Planet lezer bezoekt? Ja, nou, we zijn naar een, uh, een eiland geweest en dat lag naast Phuket. En Phuket kent natuurlijk iedereen, daar gaat iedereen uh, drie weken heen om in de zon te liggen. En wij waren <coughs> op een eiland wat daar vlak uh, naast lag, op een uurtje vaar ongeveer. En daar waren gewoon zeg maar, de helft van de toeristen, dus er waren ook uh, minder hotels en minder restaurantjes... ...maar daardoor wel intiemer, zeg maar, dat, uh, dat je veel meer kon zien van het echte Thailand. Dat je, we waren met een scooter en daar, kon je dan, daar reden we dan en dan stond aan de kant van de weg stond gewoon een te bevallen. Dus wij waren helemaal van onder de indruk en al die mensen die daar woonden... Die reden daar gewoon langs van ja, die koe die moet ook een kind krijgen. Maar Femi, als jij nou stel je, je zit in de opname en je bent met de cameraploeg op pad en je ziet dat gebeuren, hoe, hoe, ja. hoe ga je dat vertellen? Hoe ga je dat presenteren? Hoe zou je daar verslag van doen? Als je dat nu bijvoorbeeld aan mij moet doen. Ja, nou ik zou uh, vertellen van nou ook. Uh, hier wonen mensen die moeten eten, die moeten drinken. Dus uh, de koeien zijn van levensbelang en die moeten ook uh, bevallen. Ja, gaat het mis dan. Uh, is het jammer voor die mensen. Maar uh, zo is het leven. En er is niet overal een arts, en niet overal uh, zijn er mensen die er verstand van hebben die ze kunnen helpen. Dus ja, als het misgaat, dan gaat het mis. En als het goed gaat, dan hebben ze weer lekker een kalfje <laughs> die weer voor melk kan zorgen. Nou, ik vind dat je het best goed deed hoor. Nou, dankjewel. <laughs> Nou, misschien kan je. We hebben ook een BNN University voor televisie, dus misschien als je je daarvoor ooit aanmeldt, dat je dan wel de nieuwe Floortje dessing kan worden. Ja, wie weet. Op .nl, daar dan staat het aanmeldformulier. Oké, okay. hey, dankjewel en nog fijne dag. Ja, dankjewel, jij ook. En uh, ja, wie wilde nog meer graag een BN'er zijn... of eventjes ruilen met dat uh, leven van een bijzondere Nederlander... die uh, wel waarschijnlijk niet normaal over straat kan... maar wel daar tegenover staat dat hij hele andere leuke, bijzondere dingen kan doen. Uh, nou ja Bij mij is dat bijvoorbeeld Chantal Jans... omdat ik gewoon heel graag een keer dat, uh, die, ja, die humor van haar wil hebben... en ook wel graag zo mooi zou willen kunnen zingen... en zo beroemd zou willen zijn. Uh, maar ja, misschien is het wel iemand... Uh, waarvan je gewoon nieuwsgierig bent van hoe zou dat zijn om, om die een keer te zijn? Bijvoorbeeld uh, een, een topsporter of uh, een, een nieuwslezer of een uh, hele goede muzikant. Bijvoorbeeld André Rieu, misschien zou je die wel willen zijn. Uh, nou, 0800 121 als jij uh, denkt van nou, die BN'er, die zou ik graag wel willen zijn. 0801121. Ja, ik zou niet echt iemand willen zijn... Maar misschien van meerdere mensen één ding. Dat je zeg maar een pakket kan samenstellen. Dat je de vrolijkheid van Linda de Mol hebt bijvoorbeeld. En de humor van. Nou ja, als je. Ja, ik vind André van Duin niet zo leuk, maar dat bedoel ik. Dat je zeg maar elke keer iets van iemand kan pakken. Maar ik zou nu niet echt weten wie ik zou willen zijn. Ja, zoveel mensen. Ja, top topsporters, ouders, ouders, hele goede natuurlijk. Arts, ja, huisarts. 0800 1121. Welke BN'er of met wie zou jij ja heel graag een keer een dagje willen ruilen? Uh, Dick van Binnen University, die uh, is, uh, heeft al heel veel reportages gemaakt en hij heeft zijn mooiste uh, uitgekozen en. Um, dat is er eentje over kleien. En uh, ja, misschien wordt hij ook ooit wel een BN'er. Dus uh, wie weet wat het allemaal nog kan brengen. Uh, mensen met een chocoladeverslaving die zouden baat hebben bij kleien. En door de bezigheid van kleien zouden mensen minder behoefte hebben aan chocolade. Dus Dick die wil wel van zijn sigarettenverslaving af. En die ging kijken of kleien hem van het roken af kon helpen. Dit vond ik een van de leukste repo's om te maken. Omdat... Het echt gebaseerd is op een onderzoek waar mensen gewoon hun best op hebben gedaan. Waar tijd en energie en ook geld is ingestoken om te kijken of, of kleien helpt tegen, tegen verslavingen. Het is nu natuurlijk ook bijna het nieuwe jaar. Niet roken is toch wel beter voor je dan, dan, dan wel roken in allerlei verschillende opzichten. Dus ja, je baat het niet, dan, dan schaadt het niet. Maar het allerleukste was toch wel gewoon om te zien wat de reacties waren. En daar heb ik mezelf echt best wel voor lul uh, moeten zetten. En dat wordt ook wel duidelijk uh, in de reportage. In de trein mag je natuurlijk al jaren niet meer roken. Er staat niks geschreven over dat je niet mag kleien. Dat doe ik nu ook. Ik weet nu wel waarom ik als klein kind nooit een hoog cijfer kreeg voor handenarbeid. Want het lijkt helemaal nergens naar. Het is wel een lekkere bezigheidstherapie. Ik euh, heb ook even geen zin in een uh, sigaret. Het interesseert me allemaal eventjes niet. Ik ben nu gewoon bezig lekker met het rode hondje die ik uh, aan het maken ben. Maar echt lijken doet het niet. Het maakt de reis wel aangenamer. Hallo. Mag maar kleien bij de bus in? Wat mag je? Een klein bus in. Klei? Ja. Wat is klei? Dat is klei. Mag het mij? Wat ga je ermee doen? Je gaat niet de bank smeren? <laughs> Dat dan weer niet. We gaan nee. zelf even maken. Dankjewel. Hoi, goedemiddag, wat wilt u drinken? Had je fijn uh, een biertje? Ja, uiteraard. Ik mag hier zeker niet binnen roken. Nee, alleen uh, buiten. Zou ik wel binnen mogen kleien? Ja, vreemde vraag, maar uh, prima. Kijk, dat is dan wel weer mooi meegenomen. Ik um, ben bang dat ik een rommeltje ga maken. Heb je misschien een bordje voor me? Ja, dat zal ik brengen. Dankjewel. Nou, het biertje is op. Tijdens het drinken heb ik uh, lekker gekleid. Ik moet zeggen, het is niet hetzelfde als een sigaret. Ik moet wel toegeven, het houdt je wel even bezig... en je gedachten gewoon wel even ergens anders naartoe. Maar als je helemaal het resultaat bekijkt... dan wil je zo het gooien met een belode met een sigaret. Ik weet niet of dit echt wel wat voor mij is, uh, deze methode. Het BNN-logo... Een hondje, een asbak, dit alles heb ik gekleid. Ik heb het ook de rest van de dag gewoon als stressballetje gebruikt... om me niet aan het roken te laten denken. Het is nu aan het einde van de dag. Ik ben er eigenlijk helemaal klaar mee. Ik snak echt naar een sigaret. Ik laat de klei even voor wat het is. Dit onderzoek dus helpt ja, eventjes, maar niet op de lange termijn. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Ik ga nu gewoon een sigaret opsteken. Ah, zonde, Ah, zonde, zonde. Oh, nou, gelukkig heb ik het asbakje nog. Dat was de mooiste reportage van dit jaar voor Dick van B&A University. En het slechte nieuws is ook, hij rookt nog steeds. Het is een beetje raar dat degene met steeds nummer 1 is tijdens de show, Sandra, ja, dat vrienden. die eruit vliegt. Ik ben ervan overtuigd dat dit gepland is. Wat je natuurlijk met Ben Saunders in de allereerste The Voice had, mm. was iemand met drie nummer één hits. En dat was dus de finale waarvan iedereen zei, ja, wow, heel spannend, zou er winnen, Ben of Ben. En dat wil John de Mol te allen ja, dit fragment hoor je straks nog een keer. Uh, want bij BNN University staat radio natuurlijk centraal. En de feuten van BNN University luisteren daarom ook heel veel radio. En samen hebben ze een top 5 samengesteld met de leukste, mooiste, meest ontroerende fragmenten van het afgelopen jaar. En de eerste is van het programma BNN Today, met, uh, gepresenteerd door Willemijn Veenhoven... Ja, talentenshows, we worden er dood mee gegooid... en op verschillende zenders zijn er verschillende talentenjachten... die op zoek zijn naar die ene danser, dat ene slangenmens of die ene zanger. En in elk programma is er weer een andere jury. Mensen die thuis moeten stemmen, dat is eigenlijk elke keer hetzelfde riedeltje. En zo ook de voice van John de Mol. In BNN Today deed Henk-Jan Smits, dat is wel zo'n beetje de godvader van de jurys... een behoorlijk heftige uitspraak daarover.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 Spannende finale. En als Sandra Nederland er nog in zou zitten, dan zou het geen spannende finale zijn. Maar, zijn nee. maar is John finale. de Mol is er dus verantwoordelijk voor dat die Sandra eruit is? En hoe dan? Nou, hoe kan hij dat doen? Dat, dat ga ik niet zeggen, maar ik zou me dat heel goed kunnen voorstellen. Corruptie, je suggereert dat, dat er aan de knoppen ja. is gedraaid. Ik, ja. Dat de notaris is Ik omgekomen. suggereer dat John de Mol daar niet heel veel minder van wordt. Ja, dat is het mooie van radio. Dat is live natuurlijk. Dus er is ook geen censuur. Alles wat je zegt, dat is gezegd. En er is niks meer aan te doen. John de Mol heeft dit fragment ook gehoord. En uh, deze quote van Henk Jan Smits die heeft wel een ware media veroorzaakt. veroorzaakt. De vraag is nu alleen nog of Henk Jan Smits ooit nog als jurylid wordt gevraagd. Dus misschien was het toch niet zo'n handige opmerking van hem. Het volgende fragment is uit het programma van Koen en Sander. De Koen en Sander Show op 3FM. En uh, dat wordt op, dit, op dat moment gepresenteerd door Koen Zwijnenberg en Timo Perlin die inviel. Het is waarschijnlijk ook niemand ontgaan dit jaar. Het project X in Haren... Het hele concept waar zelfs een film van is. En het gebeurde ook hier in Nederland. Het liep iets wat uit de hand. Om het zacht uit te drukken. En dat is iets wat Koen en Timor een week voor het feest... nog totaal niet zagen aankomen. Het feestje van uh, binnenkort. Uh, hoe laat begint die, vroegen wij ons af? Ja, dat is een hele leuke vraag. Maar ik mag er niks over zeggen. Oh, is het jouw feestje? Nee, toch? Ja, wel. Oh, gefeliciteerd. Je wordt 16, hè? Nee, ik ben al lang 16 geworden. Maar het heeft er heel wat stof doen opwaaien, hè? Ja. Ik even... Maar mogen we nu niet meer komen? Want we hebben ons aangemeld namelijk. Nee, het uh, feestje gaat zeker niet door. Oei, heb dat... je op je kop gekregen van de burgemeester? Nee, dat niet. Maar het klinkt toch wel beter om het af te laten. <lacht> nou, hebben jullie dus nu geen feestje meer? Nee, maar ik uh, heb afgesproken met politie en burgemeester... dat ik er niks over mag zeggen. Oh, pff, jeetje. Ja, het klinkt allemaal heel erg... Maar af, zijn, vind je maar... dat niet een beetje overdreven? Want, want, ze, want ze nemen het allemaal zo serieus. Maar het gaat toch gewoon om, om een geintje op Facebook? Ja, klopt, maar het is toch best serieus. Ben ik uh, trouwens op de radio op het moment? Ja, ja 3FM! Ah, ah, Merten! Oké, okay, cool, maar... <laughs> ja, jullie zijn uh, niet de enigen die me daar willen... maar ik uh, mag er niks meer verder over zeggen. Ja, zo overdreven was het dus allemaal niet... want uh, er zijn uiteindelijk dus wel heel veel mensen op afgekomen. Het is behoorlijk uit de hand gelopen. En uh, het is daarom wel echt een bijzonder ding... dat deze twee dj's Merten nog hebben kunnen spreken. Het volgende fragment is uit het programma van Laura en Ivo op Slam FM, de avondploeg heet dat. En uh, ja, het is natuurlijk altijd leuk dat, terwijl je radio luistert, je op sommige stations ook hele vette prijzen kan winnen. Dat had ook deze luisteraar, Bloem. En de eerste vraag had Bloem al goed beantwoord, dus ze kreeg deze enorme vette prijs. Alleen was er nog een vraag waar Bloem geen antwoord op wist. En zo een hele moeilijke vraag was dat trouwens niet eens. Hé hey, Bloem. Ja? Je gaat naar Ibiza! Oh, Gefeliciteerd, je met een trip voor twee naar Ibiza, inclusief vliegtickets, toegang tot het feest, don't let daddy know in the privilege. Wow, wauw! Welk radiostation heeft ervoor gezorgd dat je naar Ibiza gaat? Oh, Oh. Oh. Oh, Bloem! Ja, de verklaring van Bloem zelf was dat ze altijd in de auto luistert en het daarom niet zo goed wist. En de oplossing van de DJs is dus, loop dan maar terug. Nou ja, en of ze het dan uiteindelijk wel weet. Oké, okay, dan ga ik nu even terug naar de auto. Bij nee, lacht je wel hoor. Ik denk Sky Radio. Jezus. <laughs> Bloem, daar wordt niet eens gepraat joh. Oh ja, ik weet het niet, maar ik loop nu al heel snel naar beneden. <laughs> <laughs> Hoe kom je er trouwens ook bij dat Sky Radio een trip naar Ibiza geeft? Dat snap ik ook niet trouwens. Hé, hey, sorry jongens. Nee joh. <laughs> Het volgende fragment is van Giel Belen. Zijn ochtendshow op 3FM heet ook Giel. En het programma College Tour van de NTR trekt erg veel kijkers. Maar al helemaal toen afgelopen jaar Willem Holleder te gast was. Veel media viel eroverheen dat Van Huis deze topcrimineel te gast had. Zo ook John van de Heuvel. Maar in het programma van Giel bleek dat John wel erg met twee maten aan het meten was. Lees, dat lees, lees, lees, lees, lees, tekst, lees, lees, lees, lees, lees, lees, is dat, lees, is lees, lees, tekst? Nee, nee. ja? tekst Ja, dit is mijn tekst, ja. Dus jij staat een topcrimineel toe om te schrappen in een interview wat jij met hem maakt. Nee, nee, nee. Wat dat ben je. Dat is toch geen journalistiek, John? Dat is dubbelhartig. Uh, ik, begrijp, ik begrijp best dat je heel teleurgesteld bent over het feit dat je nogal wat kritiek hebt gehad. Maar jij snapt heel goed... Nee, uh, dit is flauw, John. Dit is flauw. Dit is, dit is nee, nee, nee, nogal even nee, nee, nee, wat. Ik, ik zal precies even uitleggen waarom dat uh, het geval was. Ik, uh, ik, ik, ik, ik vind het wel een onthulling van het Van, als ik eerlijk ben, uh, John. Ik bedoel, ik, ik had namelijk de hele tijd al iets van als de Televraag dat Streef van doet. of even normaal als jullie zelf een interview hadden gehad dan waren jullie uh, ontzettend blij geweest. En dat blijkt ook wel. Ja, het ging er dus om dat uh, John eigenlijk zelf ook uh, Willem-Hollede... had gas willen hebben, maar dat dat niet helemaal was gelukt. En dan had hij nu ineens kritiek op Twan Huis. Nou, Dat kwam mooi in deze discussie op de radio en naar voren. En het laatste fragment dan is ook van 3FM in het programma Timor Open Radio... gepresenteerd door Timor Pelling en Ramon Verkoeien. Uh, in dat weekendprogramma op 3FM horen we hoe de twee presentatoren al minutenlang sms'jes van een luisteraar oplezen... die, nou ja, om het zachtjes uit te drukken, overal wel iets over te zeiken heeft. Of nou ja, altijd. Sorry hoor, maar wat een B-muziek. Te erg dat een jongen van vijf al verpest is door die bagger uit Volendam. 29 november krijgen jullie elke keer geld voor het van het KUT-nummer. Doe er wat aan. Blijft een KUT-plaat, weer een paar dagen in en wat een bagger. Vijf jaar bagger, verschrikkelijk. 14 september. Och, och, de bekende Nederlanders krijgen weer een prijs. 3 mei. Wat ben jij een loser, zeg. Wat een kuit oh, nou ja. Dit is echt niet normaal. Kunnen we Christus bellen? Ja. Ik ben benieuwd wat voor persoon dit nou toch eens is. Nou, gezellig. Zelfs bij de Hells Angels kennen ze niet zo'n ontgroening. Wat een verschrikking. 31 maart vorig jaar. Draai maar gewoon muziek. Die interviews zijn erg oninteressant. Ga -oh, naar huis huisstakker. Ga naar huis stakken. Dat moet vast. Voor persoon zou het zijn. Hallo Chris. Hey Chris, hoe gaat het? Ja, goed hè. Ja, ja mag niet meer opperen. <lacht> mag ik een heel hard applaus voor de unieke samenwerking voor het eerst samen van de Handsome Poets en Nielsen de Lange? In the desert, in the desert You're in the backseat of my car In a dream we're gonna watch the stars In a new place, in a new place We lost track, it doesn't matter Cause we are on this road together Let's start a fire, a fire New kids coming in the town Let's get together, we take over now A fire, a fire, real kids coming in the town Let's get together, we take over now Stakes are high, the rise and fall No more lies, leave it all in the desert In the desert Change the world, paint the place, bring a toast to peas and graze in a new place. In, in a new place. Pla we lost track. It doesn't matter, cause we are on this road. Together, yeah, let's start a fire, a fire. New kids coming in town. Let's get together, we take over now. A fire, a fire, new kids coming in the town. Let's get together, we take over now. Oké, okay, Enschede, kennen jullie dit nummer? Kunnen jullie meedoen met z'n allen? Want we doen het natuurlijk ook een beetje met z'n allen. Kunnen jullie klappen? Oh, dat ziet er heel goed uit. En dan gaan we nu met z'n allen zingen. We are on this road together. We are on this road Together we take over now ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. A fire, a fire, real kids coming in town. Let's get together, we take over now The handsome poets and needles of the line Live in het Glazen Huis was dat. Heel bijzonder dit jaar in Enschede. de Lange samen met de Hanson Poets. En ze deden het nummer Sky on Fire. En het is uh, daar live opgenomen. Je kan het misschien op internet nog wel terugvinden als je het wil horen. Uh, Returning topics voor vandaag. Hashtag Amsterdam. In Amsterdam is uh, gisteravond een schietpartij geweest... waarbij één dode is gevallen en een ander zwaar gewond. En ook zijn er twee agenten beschoten. En over de oorzaak is nog niets bekend. En hashtag Theo Mase, dat is dan weer wat leuks... want heel Nederland heeft de zaterdagavond lachend doorgebracht... met Theo Mase op de beeldbuis. Op 30 december 2006, dus uh, nou, dat is zes jaar geleden... toen werd Saddam Hussein opgehangen. En ook in 2006 nam Sonja Barends... na 40 jaar afscheid van de Nederlandse televisie. In 1972 stopt Amerika met de bombardementen in Noord-Vietnam... En er zijn ook uh, mensen jarig vandaag. Tiger Woods die mag 37 kaarsjes uitblazen. Dat zijn ongeveer net zoveel als al zijn minnaressen. En Ryan Sheckler die is bekend van het skateboarden. en die had ook zijn eigen reality-programma in Amerika. Die wordt vandaag alweer 23 jaar. Kleine jongetjes worden groot. En dan het weer voor vandaag. Uh, de buien valt mee. Het is uh, nou, ongeveer een kwart van het land is bedekt met uh, neerslag. En uh, het wordt vandaag wisselend bewolkt met enkele buien en daarbij wat windstoten. En zeer lokaal ook hagel. Ja, dat zag ik ook inderdaad twee uur geleden. Toen kwamen er heel veel hagelstenen uit de lucht. En een onweersklap is ook niet uitgesloten. Er is ongeveer 50 kans op neerslag. Nou, dat is in ieder geval beter dan morgen met Oudjaarsavond, want dan is er 90 kans op neerslag. We kijken dit uur terug op het jaar van BA University in 2012. De de. Universiteers of de Feuters, zoals ze we ook wel genoemd worden. Die hebben heel veel mooie reportages gemaakt. En eh, allemaal hebben ze hun beste of hun mooiste of hun speciaalste reportage uitgekozen. En 2012 was ook een jaar waarin bleek dat de Britse boyband One Direction belachelijk populair is. In mei staan de mannen in de Ziggo Dome en, nou ja, mannen, jongetjes. En Marcella probeerde kaarten voor het concert te kopen. Samen met vier vriendinnen uit Purmerend, echte One Directioners, zat ze een paar weken geleden met zweet in haar handen achter de computer. En wat denk je? Uitverkocht. Muziek is heel erg belangrijk in mijn leven en dat is het ook eigenlijk altijd wel geweest. Ik ben opgevoed in een huis waar veel muziek werd geluisterd door allebei mijn ouders, door mijn broers en zelf had ik ook al vrij snel door wat voor muziek ik heel erg leuk vond en dat, daar kreeg ik dan ook cd's van en mijn eerste concert kan ik me nog herinneren als de dag van gisteren want dat was, het was magisch om zo'n artiest waar jij fan van bent live te zien. En daarom heb ik de reportage over de One Direction fans... ook uitgekozen voor deze uitzending. Op het moment dat er duidelijk wordt dat het concert is uitverkocht... en er dus geen kaarten meer zijn voor de meiden... Um, ja, worden ze echt heel erg verdrietig en beginnen ze te huilen... en zoeken ze steun bij elkaar. En dat herken ik wel, want ik kan me heel goed voorstellen... hoe vervelend het moet zijn als je je zo verheugt op je artiest... en dan blijkt dat je deze niet live kan gaan zien. De emotie en het gevoel wat zij aan mij lieten horen... wat ik vast heb gelegd in deze reportage... dat beschrijf voor mij echt wat muziek met mensen kan doen. Stel, hè? Stel uh, we, we krijgen die kaartjes. En ze lopen daar ineens voor je voeten. Wat zou je dan doen? Ik ga ja, heel beginnen te huilen en te kniffelen en vragen of ze echt niet meer weg willen gaan. Nee, nee, nee dat is echt een slechte tactiek. Gewoon een, iemand 20 euro betalen, zoals diegene mijn knock-out slaat, en dan komen ze misschien wel redden. Want dan gaat in verhaal altijd zo. Nou, ik zou niet gaan huilen. Maar um, ik zou wel echt. De, ja, ik weet, ik weet eigenlijk niet wat zou ik moeten doen. Ja, ik denk dat ik um, een beetje verstijk zou staan en een beetje zou toekijken. En handtekening vragen ofzo. Maar ook niet te wild, niet aanvallen of zo. We hebben nog negen minuten ongeveer. Wat, wat is de tactiek? Uh, nou, we hebben twee computers en een iPad. En um, daarop gaan we proberen om tickets te krijgen. En uh, kijken wie de beste plaatsen heeft. Wat zijn de beste plaatsen dan? Ja, je hebt zeg maar de hot tickets en de gewone tickets. En uh, de hot tickets zijn de eerste tien rijen. En... Maar die hot tickets die zijn 145 euro, toch? Ja. Dat vind ik best wel veel geld. Ja, is het ook wel. Maar we hebben er alles voor over, dus dat is <laughs> <Wow. laughs> oh <my God. laughs> echt... Wow. Het gaat nu vet slow ook. Ja. Ja, want iedereen erop zit nu. Nee, dat is nee, niet nee, leuk. de tijd. Ik kan er niet tegen. Oh, de tijd, die tik niet meer door nu. Dus van van jou door jou... Oh, dus we gaan in de Oh, daar zullen we eens vet voor staan. Nee, ik denk gewoon het voor. Dan, man. Het is nou al 6 over 10. Ja, het is al uitverkocht, laat maar, oké. Okay. Hoe zie je dat? Nee, dat kan niet hoor. Dat doe ik niet aan. Nee, dat heel Dus veel de mensen... bier was in 4 minuten uitverkocht. Ja, Tot Dat doe ik! Kijk hier, kaarten kopen! Kijk nou! Doe je mee? Hij is aan het naden! Oh my god! Ik moet huilen, Esther! Gaat het nog met je? Ja hoor! Dit is de spanning dat eruit komt? Spanning, denk ik. Welkom bij Ticket Service Nederland. Wilt u een nieuwe bestelling plaatsen? Toetsen 1. Belt u voor tickets van One Direction? Is 1. Belt u voor een andere productie? Is dan een 2. Heeft me toch? Dat doet hij altijd? Nou, ik ben inmiddels door de wachtrij heen en ik probeer nu op zoek tickets te klikken. Nee, nee, nee, het, is nee. nee het is uitverkocht. Nee, nee, nee. Het gaat om een echt heel stomme maar ook nee. gewoon echt echt. Maar, maar wat gaan jullie daar doen? Ja, het gewoon, ja, proberen en. Uh... Ik heb gewoon meer avond moeten doen. Wat is er nou één avond? Dan kunnen we kunnen er maar 17.000 ja. uh, mensen Dat is gewoon te weinig. Ja, het is gewoon uitverkocht. Oh. Het is een ik, vind het, ik vind het best wel een pijnlijk moment. Omdat ik, ik dacht echt van nou, dan gaan we die kaarten kopen en dan... Ja, ik dacht ja. ook eigenlijk serieus dat we best een veel kans hadden. Want echt de helft, want, weet ik veel, bij de grens van Duitsland en België. Dus die gaat voor België en Duitsland. Dus ik dacht nou, we hebben wel kans. Maar ja, niet dus. Ah, nou gelukkig is het uiteindelijk toch nog gelukt, want inmiddels hebben ze toch kaartjes weten te bemachtigen via een wachtlijst van een concert in Antwerpen. Uh, iemand, een artiest die ook veel furore maakte in 2012, dat is Carly Rae Jepsen. Het liedje Call Me Maybe, dat werd uh, ja, veel gedraaid, maar ook, uh, is ook uitgegroeid tot een cult hit. Want op YouTube zijn er heel veel eigen versies van gemaakt die geplaybacked zijn en waaronder de wereldwijd bekende versie waarin Obama het hele liedje lijkt te zingen. Die zal ik zo op Twitter zetten. Dit is Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Harley Ray Jepson, Call Me Maybe. Het nummer dat uh, in 2012 toch wel het meest is nageplaybacked. En daarvan filmpjes op YouTube zijn gezet. Waarvan de bekendste ongeveer is dat uh, ja, onze eigen... of Amerikaanse eigen Obama het na lijkt te doen. Het filmpje zie je nu op twitter.com slash University. Het afgelopen jaar hebben de feuten van BNN University keihard gewerkt aan dit radioprogramma. Start normaal met Luc I. maar dan vandaag met mij, Lieke Veld, want hij heeft vakantie. En in de BNN Bar blikken ze samen met oud-feut Wieke terug op wat hoogtepunten. Ja, wat Dacht zijn maar, maar, als bijvoorbeeld als je... hoogtepunten of zo? Nou, ik vond een hoogtepunt vond ik ook wel echt Koen Sanderfest. Ja? In, in de Heineken Music Hall, het Bierfest. Want wat heb je daar gedaan? Daar, uh, daar was ik verantwoordelijk voor de, voor de zaal eigenlijk. Dat er in de zaal niet zoveel uh, mis zou gaan wat overigens wel ging. Want er werd <laughs> gewoon verschrikkelijk veel bier gedronken. Maar ik liep daar dan samen met Mandy ook in zo'n heel mooi jurkje rond. Zo'n zo Tiroler jurkje. Stond je prachtig trouwens? Ja, daar heb ik enorm veel complimenten over gehad <laughs> ook, ja. Misschien moet ik dat gewoon opnemen in mijn kledingkast. Dat ik het gewoon één, zo nu en dan een keer dat jurkje aantrek. Maar dat was wel... Toen dacht ik wel, ja, dan loop je hier zo met zo'n portefeuille in je oor. Echt, what the fuck? In één keer loop je daar en ben je daar gewoon aan het werk. Op zo'n groot feest, wat zo tof is. En wij allemaal, dat wij daar zo... Ja, ik, ik vond dat wel ik vond dat een tof ding. Ja, dan kan ik ja. me ook nog wel herinneren. Dat je soms dingen doet en die lijken op dat moment normaal. Omdat je met z'n allen daaraan werkt. Maar af en toe moet je echt even beseffen What de fuck, wat ik wel, van, ben ik aan het doen? Het ja. is eigenlijk te gek dat ik op de Fashion Week loop. Of dat ik uh, inderdaad bij Koen Sander bezig ben. Dat moet je soms even beseffen. En soms lijkt het vanzelfsprekend, maar dat is het natuurlijk is helemaal totaal niet. niet. Het is ook ja. wel, wel, wel bizar... Ik weet nog wat toen ik voor BNN Today een keer naar de rode loper moest gaan om, om semi-live uh, quotejes te halen bij uh, BNS. Bij, bij nou, ik vond het echt rete spannend. En nu doen we wel vaker rode lopen items en dan denk je, oh, ik ga weer eventjes, eventjes heen. Yeah, het wordt wel een en, beetje normaal. Het wordt, zo. het wordt gewoon, terwijl het echt heel bizar yeah. is. En dat ik daar toen heen ging. Nou, ik stond met het uh, zweetklotsende onder mijn <coughs> oksels en ik was echt poepie zenuwachtig. <laughs> yeah. Maar nu ja. van, oh ik moet er nog even een rode lopen item hebben voor volgende week. Nou, even kijken, even een première, even aanmelden. En nou, dat Ja, weer. Ja, je gaat ze ook gewoon herkennen op een gegeven moment. Ja, <slacht> en, en zij zij staat, ook. Ja, precies. Aan het begin sta je daar, hey, dat is een nieuw iemand. Dat zien ze ook, al die fotografen of iedereen die er enigszins toe doet... of zo bij een rode lopen En op een gegeven moment ben je onderdeel van. Terwijl je voor jouw gevoel is het gewoon, oh, we staan er weer. Maar je bent echt een soort van onderdeel van het... Klemmerwereldje op dat moment in de Roy Lopers, zeg lopen. Maar. Of dat ik ervoor heb gezorgd dat tijdens Series Request uh, Gordon met LA The Voices niet meer te horen was voor het publiek. <lacht> daar heb ik ook voor gezorgd. Daar was iedereen heel dankbaar voor. Ja, ja zeker. Maar ook dat. dat Die wij emails gewoon... blijven binnenstromen. Ja, maar dat we ook met z'n vieren daar, daar in Enschede aan het werk waren. En niet één dag, maar gewoon de volle map, zes dagen in, overnachten in een hotel en eigenlijk hmm. 24 uur per dag daarmee bezig zijn. Ja, maar, inderdaad, ja, als ik ook voor mezelf spreek, dat is voor mij wel echt al heel erg lang een droom. Om, om daarbij aanwezig te zijn. En Sowieso is het natuurlijk een heel gaaf project voor, voor de buitenwereld en het goede doel wat gesteund wordt. Maar voor radioliefhebbers en, en radiomakers is dat ook wel tenminste. het hoogst haalbaar, ja. Ja. Ook? Het is, ja. Het ja, het is wel gaaf van ja. ik kan nu zeggen dat ik daar gewerkt heb. Ja, dat ja. vind ja. ik echt heel gaaf. Dat is eigenlijk dan middenin een soort van verslaving. Ik weet nog wel dat ik de jaren daarvoor thuis had ik het echt, kon ik mondstop kijken en dan <laughs> Ik kon de tv of radio niet uitzetten. En nu was je gewoon onderdeel van dat spiraaltje wat de Nederlandse verslaving voor een week lang is eigenlijk. Yeah. Ja, dat <laughs> heb gek. ik ook wel echt zo gevoeld. Voor maar echt. dit is allemaal echt super leuk. Ja. Hebben jullie ook wel eens een keer dat je dacht: oh, ik zit er helemaal doorheen, ik wil niet meer? Of dit vind ik kut? Of, of was het alleen maar te gek? Want dat kan ik me bijna niet voorstellen, maar. Je kan wel eens balen als je een bepaald idee hebt... en het komt er ook niet zo goed uit de ver of als je uh, had gepland... Of, uh, of dat je het überhaupt een beetje slecht had gepland... en dat je daar een beetje in de knel komt. Dan heb je, dan heb je op dat moment heb je wel stress. Mm -hmm. Maar ik heb dan spreek ik voor mezelf nooit een moment gehad van... Jezus, waar ben ik nou aan begonnen? En het is echt een verkeerde keus geweest. Oké. Okay. Ja, dat heb ik ook nog. Maar ik heb inderdaad wat jij zegt ook wel eens... dat je dan van tevoren voordat je een repo gaat maken... waarvan we er best wel veel uh, maken... dat je dan denkt van nou het moet zo en zo worden... En dan kom je uiteindelijk terug hier. En dan ga je het luisteren. En dan probeer je er nog wel het beste van te maken. Maar het is toch een beetje dat je denkt. Oh, in mijn hoofd. was het toch net iets mooi. Dus dan kun je daarvan balen. Maar niet dat je dan denkt. Oh, kut. Ik had eigenlijk nooit dit willen doen. Of zo. Dat... Maar ik vond wel het ook aan mezelf terug. Ik denk merk je wel aan het begin. Denk je echt. Waar ben ik. Nou, niet waar ben ik aan begonnen. Maar meer van shit. Wat moet ik eigenlijk doen? Je wordt een beetje in het diepe gegooid eigenlijk ook wel. Oh, heel erg. Ja, maar dat is misschien ook een goed. Daardoor leer je wel. Ik merkte wel naarmate de maanden vorderden dat ik dacht.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 die wordt er wel heel snel een stuk, stuk beter van. Mm -hmm. ja, en je leert er ook wel van. Mijn, mijn persoonlijke dieptepunt was toch wel echt... toen ik terugkwam van een hele reportage... en gewoon allemaal dingen had opgenomen... en bleek dat de flashmike, de microfoon waarmee wij dingen opnemen... Het niet deed. Ja, dat is ook zo'n cliché. Dat is zo kut. Ja. Ik had ook echt vier keer Ja, inderdaad. Dan zo. kom je ja. terug en dan is alles veel te zacht opgenomen. Toen dacht ik echt, ja, kut. Ja. kut. Maar daar leer je weer van. De volgende keer let je namelijk veel beter op dat ding. Of alles ja. wel. Of alles werkt. Dan moet je het wel ja, heel dan, naar ja, leren. in het begin ook. Van ja. wat uh, op te slaan tussendoor. De eerste twee weken. heb Twee keer gedaan. Dan was je dan bijna klaar. En liep opeens Dalet weer vast. Het programma waar we op mee monteren. En dan in één keer... Computer, dat ja. moet weer helemaal opnieuw beginnen. Leer je ook van? Daarna sla je tien keer tussendoor op. Ik heb al heel wat reportages moeten maken voor BNN University. En de reden dat ik toch deze heb gekozen... is omdat er voor mij heel veel hier kwam. Um, namelijk, er zat spanning in en het wekte heel erg mijn interesse. Omdat uh, de prostitutie op zich al iets is wat ik heel interessant vind. Ik moet elke dag als ik naar huis fietsen. Fiets uh, ik ook langs de wal en denk ook altijd... joh, wat zou dat verhaal zijn wat er dan achter zit, zo'n meisje achter zo'n raam. En in dit geval kon ik dan bij een man thuis langs... en echt zijn verhaal horen van waarom hij waarom dit nou doet... en dan ook nog de echte actie erin horen... wat ik op dat moment echt heel erg spannend vond... en, en ook wel heel onwerkelijk. Maakt toch wel dat, ik, uh, dat dit een van mijn favoriete repos was om te maken. Oké, okay, Melvin, ben je nu aan het uh, klaarmaken? Ja. ja, er komt zo'n uh, zo klant. Ja. En dat is een vaste klant voor mij. Ja, en Die komt zo dus even een beetje plezier al. Oké, okay, dus haartjes worden nu gedaan. Ja, en dan ook niet genoeg, Van, er moet altijd nog een haarlakje doorheen, anders blijven we niet zitten. Maar, ehm, um, jij bent jigglo, maar waarom? Ja, waarom? Ehm... Um... Ik heb altijd een uh, eigen bedrijfje gehad. En op een gegeven moment ja, is het een beetje geëscaleerd door de crisis. Uh, ja, ik had een paar grote opdrachtgevers die zijn failliet gegaan. Ja, om toch uh, aan mijn geld te komen, om toch uh, mijn eigen dingen te kunnen doen, ben ik eigenlijk uh, ja, in de werk gerold. Het is niet echt mijn hobby. Maar het is gewoon, ja, op het moment is het gewoon heel makkelijk geld te verdienen. En uh, ja, waardoor ik gewoon een beetje uit, uh, uit de probleempjes kom. Maar je omgeving, wat, wat vinden je ouders ervan dat je dit doet? Um... <laughs> Ik heb gewoon mijn moeders bedrijfje overgenomen eigenlijk. Want mijn moeder die is het ook altijd geweest. heeft ook altijd in de prostitutie gezeten. En ja, ik ben het uh, nauw gaan doen. Ja, en elke keer hebben we eigenlijk ook nog een soort van werkoverleg. Van, hé hey ma, hoe moet dit? Of hoe, hoe zou jij dit doen met een klant? Hoe zou je dat doen met een, met een klant? Dus je leert eigenlijk gewoon van, ja. je, van je moeder? Eigenlijk wel, ja. Wauw. Nou goed, ik ga dan straks uh, rustig in jouw woonkamer zitten. En... Um... Dan spreek ik jou gewoon weer als je, als je klaar bent, ja, toch? Ja, is goed. Oké, okay, ja, nou, top. Ik zit nu helemaal tegen die muur aangeplakt hier. En oh my god, ja, nee, ik hoor dat bed af en toe kraken. Ik, ik zal even de microfoon tegen de muur aanhouden. Misschien dat we nog wat geluidjes op kunnen vangen. Oh, oh shit. Ik hoor ook geen. Um, we zijn een uurtje verder. <laughs> hoe was het? Ik heb hier heel rustig gezeten en uh, hoorde af en toe een beetje in bed kraak, maar wat, uh, hoe was het? Ja, hoe was het? <laughs> Nou ja, het ging, het ging weer als van ouds. Heb je er zelf ook een beetje van genoten? Nou, je kan het op mijn gezicht zien, toch? Kijk hey, je kijkt best wel blij. Ja, zeker waar. Maar het is, ja, het is per klant ook weer verschillend. De een wil echt alleen maar knuffelen of een massage... en de ander wil gewoon echt ja, keiharde porno eigenlijk. Zou je niet een relatie willen? Ja, ik, wil, uh, ik zou heel graag een relatie willen. Maar dat, met dit werk gaat het gewoon niet. Waar ben je dan over vijf jaar? Waar ben ik over vijf jaar? <laughs> ja, ik hoop gewoon dat ik over vijf jaar... dat ik een uh, toch een andere toekomst heb. En dan met een leuke vent op de bank, uh, huisje, boompje, beestje. En een normale baan, ja. ja ik keek als klein man. Ik keek ik altijd al uh, een studio sport En dan zag ik mensen wielrennen en dacht ik, jeetje, dat is super tof eigenlijk. Gewoon een beetje fietsen en dan... Uh, als een hele mooie omgevingen. En toen ik op een gegeven moment een sportreportage moest maken... toen heb ik uh, besloten om zelf de enige berg in Nederland die er om doet op te fietsen. En dat is de Kouwberg in, uh, in Limburg. En die, die ben ik op gaan fietsen. En ik dacht, dat doe ik wel eventjes. Maar uiteindelijk had ik daarna nog dagenlang spierpijn in mijn benen. En uh, ja, echt petje af naar al die wielrenners die me echt uh, honderden keren op hebben moeten fietsen. Na nou, één keer was ik helemaal gesloopt. Maar ik ben wel heel blij dat ik hem heb op mogen fietsen. Ik zie de berg voor me. En ik beklim hem nu. En ik zie de eerste mensen van een fiets zijn afgestald om te lopen. Dat zijn waarschijnlijk logos die elke dag de berg op moeten doen. Maar ik, ik ga ervoor. Nee, Als je laatst nog een hele belangrijke wielerwedstrijd, want uh, op de berg zelf, op het asfalt zijn allemaal hup blarsboom, hup vos, hup vos. Ik had misschien zelf even moeten neerzetten. Goed gaan, goed Ik moet toegeven, ik beken het maar eerlijk. Ik heb uh, even een fietsje afgestapt. Ik zit nu denk halverwege. Mijn benen zijn gewoon helemaal. Jezus, wat een klim. Nou, inmiddels heb ik de fiets toch weer hervat. Na een korte break van twee minuten en even flink bidon water zit ik weer op de fiets. En ik ben zo blij dat mijn ouders nooit boven op de Kouwberg gewoond hebben. Want als je dit elke dag op moet, dan ga je helemaal kapot. het is dus zo frustrerend er wordt echt aan alle kanten van auto's ingehaald en het stijlste stuk moet nog komen <lacht> het is wel echt een beklimming waarin je gewoon eventjes even een uit het eigen land en het Valkenburg is wel echt een vakantiedorpje, prachtig. Zo, met verzuurde benen uitgeput, maar flink voldaan, kwam ik boven. Ik, als niet-sportief persoon, heb het topje van Nederlands hoogste heuvel gehaald.